10 uur. Het nos journaal Door Meegens. De werkloosheid is vorige maand gestegen naar 7 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in november 552.000 mensen werkloos. Economieredacteur André Meijnema. De werkloosheid blijft gestaag stijgen. De kaap van 7 procent is genomen. Het is van 1996 geleden dat er zo'n hoog percentage van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. In november kwamen er 16.000 werklozen bij. En inmiddels zitten bijna 100.000 mensen meer zonder werk dan een jaar geleden. De helft van de mensen die er de voorbije maanden bij kwamen zijn 45-plussers. En die groep stijgt steeds sneller. Van de jongeren tot 25 jaar is 13,7% werkloos. Niet iedereen die werkloos is krijgt ook een WW-uitkering. In november waren er 322.000 mensen met een WW. Dat waren er 12.000 meer dan in oktober. En meer ww betekent voor de schatkist fors hogere uitgaven. Huishouders hebben in oktober 2,4 minder uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de grootste krimp in de afgelopen drie jaar, zegt het CBS. MKB Nederland vindt daarom dat het kabinet voor komend jaar geen nieuwe bezuinigingen moet doorvoeren. Voorzitter Hans Biesheuvel pleitte daarvoor bij Goedemorgen Nederland van de KRO. Ik vind dat we voor 2013 staan al voldoende bezuinigingen op de agenda... Uh, dus ik zou zeggen, laten we daar vooral uh, niet meer aan sleutelen. En vooral hard gaan werken aan de agenda voor de jaren daarna. Echt een herstel van, van, van vertrouwen, dat is echt nodig. We hebben al vier jaar lang geen economische groei. 2013 wordt geen economische groei. Er is maar één remedie om uit de, deze crisis te komen, is de economie laten groeien. En we hebben de sleutel niet gevonden en daar moeten we ons nu eerst op richten. En niet meer op meer bezuinigen. Kartelwaakhond NMA heeft de vergunning ingetrokken van Oro Energy. Het bedrijf mag niet langer gas en elektriciteit leveren. Oro zit in financiële problemen en verwacht op korte termijn failliet te gaan. Het levert energie aan particulieren en bedrijven. Volgens de NMA hoeven consumenten zich geen zorgen te maken... over de vraag of ze wel gas of elektra krijgen als de leverancier onverhoopt failliet gaat. Door de vergunning nu in te trekken, starten we een regeling... waarin die leveringszekerheid voor de oro-klanten is gegarandeerd, zegt de NMA. Duikers van de marine zoeken voorlopig niet verder... naar de zes vermiste opvarenden van het gezonken vrachtschip Baltic Ace. Het waait te hard en door de hoge golven is het te gevaarlijk om te duiken... zegt het ministerie van Defensie. Gisteren hebben marineduikers in het scheepswrak gezocht... maar er werden geen lichamen gevonden. De Baltic-eis zonk begin deze maand na een aanvaring op de Noordzee... en ligt sindsdien op 40 meter diepte, op ongeveer 65 kilometer uit de Zeeuwse kust. Het weer bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied langzaam het land in. Tegen de avond kan het in het noordoosten gaan sneeuwen. Temperatuur tussen de 3 en 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. Nog twee files. Ze staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en Knopend-Holendrecht, 8 kilometer. Er staan een gestrande vrachtwagen, daarom is de rechte ook dicht. En een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen Bokstel en Bestwest, 5 kilometer. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline...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 Aanpak jeugdprobleem. Probleem jeugd moet ik zeggen, faalt. Het kerstpakket gaat terug naar zijn roots. Hoe vrij ben je als lokale journalist in een Gaza-strook waar Hamas de baas is? All, uh, all the time. They are trying to uh, put restrictions in our writings. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Er gaat, dames en heren, veel mis bij de aanpak van probleemjeugd. Jongerenwerkers en politie werken vaak langs elkaar heen... waardoor overlast niet goed wordt aangepakt... blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Movisi. Jaap Noora, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de onderzoekers. Op welke manier werken politie- en jongerenwerkers dan langs elkaar heen? Uh, nou, wat je vooral ziet de laatste tijd... is dat er eigenlijk vergeleken met vroeger veel meer samen wordt gewerkt... tussen politie- en jongerenwerkers... en dat dat ook goede resultaten te zien geeft... En daarom pleiten wij er ook voor om die goede samenwerkingsformule uit te breiden... en op alle plekken in Nederland ingang te laten vinden. Maar wat gaat er dan niet goed? Nou, wat je ziet is als uh, op lokaal niveau... want dan spreken we over uh, samenwerking tussen politie- en jongerenwerk... niet officieel geregeld is. Dat uh, die samenwerking te veel afhankelijk is van uh, personen... en daardoor wel eens vergeten wordt. En dan misten we de kans om... Jeugd waar we zorg over hebben om die op het goede spoor te krijgen en te houden. Dus het is niet is genoeg jammer. geïnstitutionaliseerd? Ja, het is niet geregeld. Nederland is niet af op dat punt. De nee. politie is uh, eigenlijk al een jaar of vijf à tien bezig om uh, haar politionele jeugdtaak te verbeteren. En het lukt ons niet op alle plekken in Nederland om daar het jongerenwerk in mee te krijgen. Ja. En dat is een gemiste kans. U concludeert tegelijkertijd dat jongerenwerkers uh, huiverig zijn om met de politie samen te werken. Waarom ja. is dat? Ja, uh, je kunt je dat het beste voorstellen als je als burger voor een grote groep jongeren plaatst die uh, misschien niet allemaal het goede in het zin hebben. En dan is het heel erg moeilijk om als enkel persoon dat in de hand te hebben. Dat lukt beter als je weet dat je gedekt wordt door een geheel van collega's en spelregels en gedragscodes. Ze zijn bang? Als je alleen staat tegenover overmacht, dan ben je bang, ja. Dan is het dus de terreur van de jongeren? Nee, uh, dat denk ik niet. Uh, Anders heb je niks te vrezen. Uh, nou, uh, in, in situaties van overmacht, dat, dat weten wij we uit de kranten... Kan je, dan kan je het beste pareren als je samenwerkt. Uh, want dat is dan een kwestie van getal. Ja. En daarom en, begrijp ik en, het niet helemaal. Want je zou zeggen, als je bang bent voor de gevolgen voor je veiligheid... dan ga je juist naar de politie toe, zou je zeggen. Uh, dat, dat is correct. En waar wij voor pleiten is dat... Uh, dat dat soort situaties niet aan de werker of aan één persoon worden overgelaten... maar dat het heel goed geregeld wordt. En dan, dan, dan heeft het jongerenwerk in samenwerking met de politie... Een, een grotere impact op de jeugd. En dat willen we met z'n allen. Ja. Maar even voor mijn begrip, want ik heb altijd begrepen... als een jongere uh, probleemgedrag verdroont, uh, zeker als uh, op de rand van het criminelen... dan uh, gaat hij naar bureau Halt. En als het daar uh, niet goed gaat, dan, ja, dan komt hij in aanraking met politie en justitie. Dat is toch hoe we het hebben geregeld in dit ja, land? Ja, dat, dat is goed geregeld, maar uh, wij, wij, wij zijn in Nederland goed in het aanpakken van problemen als ze eenmaal zijn ontstaan. Ja. Maar de kunst is juist om, ook in het stadium daarvoor aan, aan voorafgaand... Ja. om dat te voorkomen. Ja. Dat levert veel meer op. Goed, u constateert dus dat er op, op individueel niveau... wel contacten zijn tussen hulpverlening en politie... maar dat dat niet geïnstitutionaliseerd is, dus niet ja. goed geregeld van bovenaf. Um, tegelijkertijd zegt u, de jongerenwerkers zijn huiverig om naar de politie te stappen. Hoe reageert de politie dan? Doet de politie genoeg? Uh, ja, ik vind wel dat er veel gebeurt. En dat uh, er zijn bepaalde plekken in Nederland waar die samenwerking heel geolied verloopt. En je ziet dan ook meteen dat dat uh, terug te vinden is in de cijfers van overlast en uh, criminaliteit. En waarom zouden we dat, uh, die vordering niet overal willen realiseren? En ja. daar pleiten we eigenlijk voor. We hebben op een aantal plekken gekeken hoe die samenwerking tussen politie en jongerenwerk is. Ja. En uh, we constateren dat er nog veel winst ...val te halen door die samenwerking juist te verbeteren. Ja. Uh, wat moet er dan precies concreet gebeuren? Nou, wat heel erg belangrijk uh, is, is dat er een landelijke regeling komt. En wij stellen eigenlijk voor om dat vanuit uh, de politie te regelen. Die zijn al vijf à tien jaar bezig met uh, het verbeteren van de politionele jeugdtaak. Ja. En daarin hoort eigenlijk ook dat die samenwerking lokaal... ...met organisaties voor jongerenwerken wordt geregeld... ...zodat de wijkagent en de jongerenwerker geolied samenwerken. Maar en dan hoe dan ook? we blijft voor een beroepscode voor jongerenwerkers. Een, wat voor een beroepscode? Een beroepscode waarin wordt geregeld heel precies... ...hoe die samenwerking tussen jongeren en politie uh, uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld het uh, delen van informatie met elkaar over jongeren waar zorgen over zijn... Ja. Dat is nu allemaal niet geregeld. En dan moeten individuele werkers steeds per keer kiezen. Uh, ga ik iets doorgeven aan de politie of niet? En dat is geen goede zaak. Daar moet je uh, regels voor hebben. Het klinkt alsof het zo noodloos ingewikkeld wordt gemaakt. Er is een probleem. Een jeugdwerker stuurt daarop. Die zoekt contact met, uh, zijn contact bij de politie. En uh, die hebben uh, onderling contact. leggen dat vast. En dan, is toch, uh, dan, dan heb je het toch geregeld? Ja, als, als iedereen in Nederland op zijn post zou blijven... En dan, dan, dan, dan heb je, kan je een traditie opbouwen. Maar er is natuurlijk ook sprake van wisselingen van personen, wisselingen van politiek, wisselingen van chefs. En dan moet het spel steeds weer opnieuw beginnen. Wij pleiten, pleiten daarom voor regels waar iedereen zich aan kan houden. En dat geeft duidelijkheid en vastigheid. Ja, nou ja, lijkt me een middagje werk. Ik denk ook dat het niet heel vermoeid is. Waarom is het dan nog niet? Uh, ja, uh... Dat, dat is een goede vraag. In elk geval, wij constateren dat de tijd nu rijp is om het te regelen. En laten we het doen. En wie moet dat gaan doen? Ik stel voor dat uh, op ministerieel niveau, en dan denk ik aan VWS... en dan denk ik aan het ministerie van Veiligheid... Ja. Dat, daar, uh, dat dat aangepakt wordt. Oh jij twee dat ministeries en dan ook nog in Den Haag? Dan weet je al dat het niet in een middagje geregeld is. Dat duurt dan weer maanden. Ik denk dat wij misschien wel goede ministers hebben op dit moment... Oké, okay. goed, nou laten we hopen dat het snel is opgelost. Het lijkt me niet zo vreselijk ingewikkeld. En nu nee. ook niet. Dus uh, het moet snel op te lossen zijn. Jaap Noora, een van de onderzoekers van Kennisinstituut Movisi. Ik dank u zeer. Hartelijk dank. Toestemming van de familie Presley bij hoge uitzondering om een nummer van Elvis uit te brengen. Junkie XL met Elvis Presley, dus A little less conversation. De Gaza-strook kennen we vooral van oorlog. Maar hoe is het om daar te leven? Smile, you are in Gaza. Deze week in Cairo. Goedemorgen, Nederland. Gewoon Gaza. Ja, de inwoners van Gaza die klagen over de beperkingen die Israël hen oplegt. Zo kunnen ze niet zomaar naar andere Palestijnse gebieden. Maar hoe is die bewegingsvrijheid eigenlijk binnen de Gazastrook zelf? Hoe groot is bijvoorbeeld de journalistieke vrijheid? Hans-Jaap Melissen rijdt rond met de lokale journalist Hassan Djaber. De chauffeur moet uh, afremmen, want we moeten hier linksaf. Uh... Het land in. Want verderop is de brug kapot. Het is tijdens de afgelopen oorlog kapot geschoten door deze eredies. In order it problems and in front of the Palestinians and their right of Volgens Hassan Jabbar, lokale journalist die met me mee rijdt... Ja, is die brug alleen maar gebombardeerd om het de mensen hier wat lastiger te maken zich vrij te bewegen door de Gaza strook. Nou, praat je hier in Gaza vrij gauw over ja, fysieke bewegingsvrijheid. Of er nou een brug kapot is waar je omheen moet rijden. Uh, of je wel of niet de strook uit kunt. Maar hoe zit het met de geestelijke bewegingsvrijheid? Uh, u bent journalist. Mag u alles schrijven wat u wilt. onder een Hamas-regering hier? All the government, all the time, they are trying to put restrictions in our writings. Hassan probeert als een vrij journalist te werken voor een dagelijkse krant. Maar er zijn altijd pogingen, zegt hij, vanuit de regering om dat te beperken. Nou, weer een beperking, want nu komen we bij een hele grote plas. De straat staat aan beide kanten helemaal blank. Het afwateringssysteem hier is ook helemaal volgelopen met rotzooi. Dan moeten we weer keren. Gaza, een plek van beperkingen. Het is niet goed om good to tegen Hamas te doen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om Hamas te kritiseren. Dan krijg je problemen. Dan kunnen ze je arresteren, je intimideren. En dat is met u ook gebeurd? Het is gebeurd dat ik een keer iemand heb geïnterviewd die gezocht werd door Hamas, Het was een salafist. Daar hadden zij problemen mee. En toen uh, wilden ze weten waar hij was, waar ik hem geïnterviewd had. En uh, toen ben ik een aantal uren vastgezet, bijvoorbeeld. Kun je zeggen dat onder Hamas het moeilijker is geworden om als journalist vrij te werken hier in Gaza? Nou, het is, uh, is the same, hier in, in Gaza en de Westbank. Het maakt niet uit of hier Hamas zit of uh, dat Fatah hier vroeger zat, die organisatie uh, die alleen nog maar op de Westbank wat te zeggen heeft. Iedereen die hier aan de macht is. Probeert de pers te beïnvloeden en, en, en te intimideren ook op hun eigen hand te krijgen. No, it was een big surprise that they targeted the media here in Gaza. They, they are, the Israelis, they are trying to stop and silence the the voice of the press in in Gaza. But maybe it was not the voice of the press. It was maybe the voice of Hamas. Uh, not the, the voice of Hamas. Ik was nogal verrast dat er hier dus journalisten zijn aangevallen door de Israëli's tijdens die afgelopen oorlog. En ja, de Israëli's zagen die journalisten als een verlengstuk van Hamas. Maar zegt, zo moet je dat niet zien. Het zijn geen politici die journalisten, het zijn journalisten. Dus blijven we trouwens maar rondjes rijden op zoek naar een uh, goede doorgang. Er zijn allerlei straten geblokkeerd. Dat is maar. For example, I am working with the I am newspaper. My newspaper is based on Ramallah. I can't go there and meet my boss. If I have the chance to go, I will go. It's is not a problem for me. Ik zou juist heel graag gaan naar Israël om daar ook die kant van het verhaal op te tekenen, Maar wij kunnen dat niet. Het hoofdkantoor van mijn krant zit in Ramallah op de Westbank. Daar kan ik niet komen. Ik kan niet zomaar op bezoek bij mijn hoofdredacteur. Beperkingen fysiek om de grens over te gaan. En je als journalist op de hoogte stellen van de andere kant. Uh, beperkingen hier binnen de Gaza-strook. Waarbij Hamas je probeert te beïnvloeden, te intimideren bij wat je schrijft. En verder natuurlijk, als je gewoon hier je verhaal wil maken. Beperkingen van beweging. Omdat er dan weer wegen kapot zijn. Ondergelopen bij heftige regenbuien. Uh, het is hier nogal... Uh, Slecht qua infrastructuur. En die wordt er niet beter op na elke oorlog. Hans-Jaap Melissen vanuit Gaza. En morgen in deze serie. De Palestijnse autoriteit houdt er rekening mee. dat er ooit weer naar Gaza gekomen wordt door toeristen. Maar het schiet nog niet erg op. Toeristen, because the war not tourist. Ja, dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de Karo via Goedemorgen Nederland. .no. Straks luxe kerstpakketten zijn zo 2011. Eerst deurtochtentumeur, hier is Hengspaan. Sinds ik als kind tot kotsens toe door mijn ouders ben gedwongen elke dag een lepel levertraan te slikken. heb ik een pesthekel aan walvissen. Een goede walvis. Is een dodewalvis, is mijn motto. En het zijn niet eens vissen, hè? Oh, oh, oh, wat wilde meneertje Bultrug graag een zoogdier zijn. Maar hij lag nog niet op het droge of hij krepeerde als de eerste de beste uit zijn kom gesprongen goudvis. En Marianne Thieme maar huilen met haar overleden krokodillentranen. Ik heb gehoord dat er op diverse plekken stille tochten zijn gehouden voor de Bultrug. Met fakkels en al. Nou ja, er zijn er nog 60.000 over. Lijkt me veel te veel van het goede. En maar metershoge fonteinen spuiten midden op de wereldzeeën. Heb je dat wel eens geroken? De stank die er van zo'n fontein afkomt, die is erger dan een verstopte wc op de veerboot van Lombok naar Sumatra, na de reistafel. En daarvan moest ik levertraan slikken. De maatschappij verslapt zien drogen. Janken om een bult terug. Vroeger toen trokken we er nog met de Willem-Barens op uit om walvissen te vangen. Heldhaftige plaatjes waren dat van dappere zeelieden die hun leven waagden om een walvis buiten te maken. Schitterende paraplu's maakten ze van de baleinen. En medicijnen van de ingewanden. Nu worden milieumensen met de dood bedreigd als ze hun werk doen. Ik zeg doodsbedreigingen van dierenpsycho's altijd serieus nemen. Zeker nu Volkert van der G. voortdurend op proeverlof schijnt te zijn. De politiek wil een walvissenprotocol instellen. Het goede nieuws is dat Sharon Dijksma het moet gaan uitvoeren. Dan weet je dus zeker dat het niks wordt. <lacht> Ex-paan. Morgen in het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. McDonalds, Mr. Rock'n'Roll. Het is vier minuten voor half u luistert naar de Cairo op Radio 1. De luxe producten in het kerstpakket, dames en heren... met de kerstdagen voor de deur, die zijn passé. En daarmee is het kerstpakket terug bij The Roots. Ineke Stroeken, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Wat is er precies terug bij af? Nou, uh, de niet-praktische dingen, weet je wel, die kreeftenvorkjes, champagnekoelers, uh, uh, kerstmannetjes die uh, uh, opgedraaid kunnen worden en door de kamer lopen. Dus alles wat uh, niet heel erg praktisch is, dat is er weer uit. En dat is, dat is eigenlijk wel, uh, wel bijzonder, want het is al tien jaar, zat dat er heel erg in. Ja. En het is dus nu weer, net als vroeger, toch, uh, er zit eten in en eten wat goed blijft. Ja, van die vieze kaaskoekjes. Uh, ja, precies, maar ook uh, dingen in blik, uh, wat gerookt, gerookt als het allemaal is, heel populair vroeger, maar nu ook. Ja. Uh, er moet iets in zitten voor lichten, uh, daar zat er vroeger ook in. Een turf of iets om te branden, dat zit er niet meer in natuurlijk, want we hebben gewoon onze centrale verwarming. Nou ja, sommige uh, mensen zijn over op aard. Uh, dat is waar, ja, maar goed, die hebben dat toch niet echt nodig, <laughs> zo'n turfje. Nee. Uh, en er zit ook altijd nog iets in voor gezelligheid, dat was vroeger ook. En wat... De duurzaamheid van vroeger was dat je, je stuurde je personeel, je inwonend personeel... met kerstmis naar hun familie met een kromme arm. Dus een mand met allerlei uh, leuke dingen en lekkere dingen en dingen om te eten... Uh, en uh, dat was de bedoeling dat ze dat op kerstmis aten... maar dat ze ook nog de komende dagen daar ook van konden eten. En zelfs nog veel langer. Dus het, was, het moest echt ook duurzaam zijn in zoverre dat het ook nog uh, lang goed bleef. Juist, ja, dus het luxe kerstpakket met uh, kreeftenvorkjes en champagnekoelers... Uh, wordt weer een voedselpakket. Ja. Ja, ja, Nou, het leuke is dat ook heel veel mensen... Uh, of een toenemend aantal mensen uh, zijn kerstpakket... Uh, terwijl ze dat heel leuk vinden... Toch afgeven aan de voedselbank. Dus dan eigenlijk is de functie daar weer mee terug. Ja, krijgt iedereen nog een kerstpakket trouwens in dit land? Want ik, nou, uh... heel veel, ja. Heel oh, ja. veel, ja. Echt enorm veel. Want door het zijn via de, de, de, ja, de diensten... De, ...waar je gewoon pakketten kunt kopen... ...zijn er, ik geloof, 1,4 miljoen gekocht. Maar ja, de meeste werkgevers maken het zelf... ...en proberen daar dan ook iets... iets persoonlijks in te geven, te ja. doen. Hè. Juist. Met andere woorden, het kerstpakket is eigenlijk ontstaan als een, uh, uh, als een voedselpakket... voor mensen die het niet al te breed hebben. Begrijp ja, ik het goed? Absoluut. Ja, absoluut. En daar gaat het, het weer om, naar terug. Het uh, is arme mensen door de winter heen te trekken. Ja, en dat is bij de voedselbank, als je dan de voedselbank heeft weer, nog steeds... Hè. Dus uh, dat, wat dat betreft is het gewoon weer terug naar, uh, naar de oude functie. Het ja. ja, bijzonder is dat wij het nog leuk vinden eigenlijk, zo'n zo pakket. Hè? Want we hebben genoeg te eten, we hebben genoeg licht. Uh... Maar het is een blijk van waardering natuurlijk uh, ja, voor veel ja. werknemers van de kant van hun baas. Zeker, zeker als je het zelf maakt, maar het is ook, het is ook een beetje het kleine kind in ons. Hè? Dat we willen zo'n pakket en dan maken we dat open. En dan is het nieuwsgierig wat erin zit. Hè? Dus uh, En ja, heel veel dingen heb je niet nodig of heb je al. Maar, zo. maar ja, het is toch het idee dat je echt zo'n doos krijgt met van alles erin. Ja. ja dat is toch wel, uh, ja, ook in onze tijd en ook bij volwassenen, is dat toch nog altijd leuk. Is dat ingegeven ook door deze sombere economische tijden? Dat we weer terug gaan naar dat oude wetse ja, dat denk ik wel, dat dat zeker mee te maken heeft. Maar de trend is ook dat je. Er zitten heel veel streekproducten in op het ogenblik. En ook uh, ja, eerlijk voedsel. Ja. Dus uh, eerlijk verkregen voedsel, maar ook voedsel wat. Uh, ja, waar, waar niet veel uh, aan geknoeid is en zo. Hè. Dus uh, dat, dat, dat is Eerlijke ook Eerlijke producten trend. zonder rommel erin. Ja, zonder rommel. Ja, dat is ook wel echt een trend. Nou. Terwijl ja, het, heel raar, maar de. Ja. Ja, Tien jaar geleden dan zaten er nog kerstkousen in en closetpapier ja. uh, met kerstboompjes erop. Weet je ja. wel, allemaal van dat soort dingen. De maar onzin je... is eruit, het eten er is weer terug. Unieke ja. Schroeker van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Ik dank u zeer over Tot ziens. de achtergrond van het kerstpakket terug bij af dus. Wij zijn door de tijd half elf en dus snel naar Jeroen Wielaert over verkeers-ASO's, geloof ik. Jeroen. Nou, dat niet alleen Sven. We zitten op een industrieterrein in Eemnes, in een, uh, een bedrijfspand. Um, en we gaan het hebben over de wolven van de straat. Vechten tegen de hufters. Maar eerst het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. De werkloosheid is vorige maand gestegen naar 7 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in november ruim 550.000 mensen werkloos. Vooral onder 45-plussers is de werkloosheid opgelopen. Daarnaast maakt het CBS bekend, huishoudens in oktober 2,4 procent minder hebben uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de grootste krimp in de afgelopen drie jaar. Dat komt vooral door de verhoging van de BTW.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 Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Ik sla de passagiersdeur dicht van een auto die achteruit geparkeerd staat... in een soort loods. En ik lees wat regels van de sta-vast training. Vijf regels voor vlak voor het gevecht. Eén... Kijk alle omstanders aan. Twee, kijk naar alle handen. Drie, zoek naar wapens. Vier, verken het terrein. En vijf, bepaal je ontsnappingsroute. Adrie de Hert, dat zijn de basisregels voor jouw training. Ja, dat klopt, hier. Om te beginnen. Ja. ja, die regels kennen wij niet meer. Dat moet ik mensen weer leren. Dit zijn zeg maar, basisregels om te zorgen dat je veilig blijft. Mensen zijn hun weerbaarheid kwijt in Nederland. Ja, wij weten bijvoorbeeld niet eens meer dat je iedereen moet aankijken. als je in een conflict bent. Wij denken dat je alleen maar uh, naar de persoon moet kijken. waar je naar jouw gevoel wat mee hebt. Maar je moet eigenlijk iedereen bekijken. En niet alleen voor je veiligheid. maar ook om mensen te mobiliseren. Zodat anderen oogcontact krijgen met jou. en jij daardoor, uh, zeg maar, op, zonder dit uit te spreken. om hulp kan, uh, kan vragen. Ja. Het is heel treurig, maar sta vast. Uh, blijkt dus te voorzien in een behoefte. Je zou er eigenlijk niet moeten zijn, maar het is ja. heel erg hard nodig... Ja. dat je er wel bent ja, dat klopt. met je trainingscentrum in Eemnes. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat merk ik ook aan, aan mensen. De, vooral, uh, er worden op dit moment veel kinderen gebracht hier naartoe. Door uh, ja, de nette, welopgevoerde kinderen. Door... Allemaal uit het schooi. Ja. <laughs> ja. Het is nu eenmaal zo, want daar zijn we nu eenmaal. Er hangt nog zo'n bord met regels. Vijf regels... Voor in het gevecht. 1. Ogen wonden zwaarder dan een wapen. Ja, dat klopt. Um, door mensen strak in de ogen te kijken vind je al de helft van het gevecht. 2. Alles draait om het snelle vinden van een opening. Ja, niet twijfelen. Uh, je moet gewoon klaar voor zijn om, uh, om, om dan op te treden. Om echt om, om te reageren. 3. Val die opening daarna meteen aan. Ja, al moet je hem omduwen. Je moet meteen van hem af. Op het moment dat jij lang blijft wachten, dan is het met je gebeurd. En niet alleen in het gevechten. Dus zeg maar ook in conflicten. Als je daar niet meteen een eind aan maakt, dan blijft het etteren. En een half jaar later heb je nog steeds ellende. 4. Al je aanvallen moeten flitsend zijn en vloeiend verlopen. Ja, omdat in de meeste vechtsporten... moet je combinaties maken, stoten, trappen, alles allemaal moeilijk. Maar dat duurt allemaal te lang. Eén ja, beweging is genoeg als je het maar snel doet. 5. Zodra je aanvalt, denk dan niet meer aan je verdediging. Ja. Ja, wij zijn vaak iets te voorzichtig. We denken van, hé, hey, ik mag niet uit iemand zitten. We leven in een cultuur waarin we elkaar niet meer aanraken. Terwijl het soms belangrijk is om iemand heel snel naar de schuil even een tik te geven. Zeg, jij hey, nou, zo, man. Maar dat kost me heel veel training, hoor, voordat ik jou om heb. Ja, ja. Maar met al die regels, moet ik al die regels af? Ja. En heb jij mij al liggen. Ja, maar we hebben hier kinderen van tien, die kennen het al uit het hoofd. <lacht> dus dan mag jij het ook uit je hoofd leren, Jeroen. Uit, je, uit mijn hoofd ken ik het telefoonnummer waar u, over, uh, waar u mee kunt bellen... om mee te praten over de strijd tegen de verhuftering. Over de wolven van de straat die u misschien bent tegengekomen. Heeft u iets dergelijks meegemaakt? Wilt u naar zo'n training? Of heeft u ook... Tips misschien om de wolven van de straat te vloeren. Bel dan naar 0800 1121, 0800 1121. Hashtag lijn1 is het voor de tweets. En de mailers die kunnen naar lijn1, apenstaatje, ntr.nl. van de muziek gehoord. Ja. Adrie de Herd, ben je nou veel gepest vroeger? Zelf? Nee. Nee, nee. Dat durden ze niet, hè? Nee, maar ik kom uit, een, uit de cultuur... waarin de mensen veel meer aan elkaar zitten. Dus in positieve zin van, ja... Als... Fysieke cultuur? Ja, ja. Als ik was stuid, dan kreeg ik het draai mijn oren. En als het wat goed was, werd ik geknuffeld. Je ouders, je ouderlijk ja, huis? Ja, mijn ouders, ja. Dus zeg maar, maar nu leven je in een cultuur waarin zelfs in de wet staat... dat je niet meer aan mag raken. Dus je mag... Uh, uh, als docent kun je niet meer dat kind beetpakken of optillen. Nou, ik ben niet voor, voor meppen, maar je kan dus ook niet... Ik sprak van de wenige docent, die krijgt gewoon uh, twee moeilijke kinderen in de zijn klas. Maar die wil die kwijt en dat lukt gewoon niet. Jij bent geboren op Nieuw-Guinea, een ja. Nederlander. Ja. Veelvuldig uh, karatebekroningen, uh, medailles, open Finse, ja. open Deense. Ja. Adrie de Hert heeft ze overal geraakt. Maar even uh, uh, goed, uh, laten we het even goed vaststellen. Karate is... Geen geweldssport? Nee, nee ik vind uh, elke vechtsport heeft niks met geweld te maken. Nee. Nee. Elke vechtsport is een spel waar je zeg maar, de ander probeert te gooien... of te slaan of te schoppen, maar het heeft niks met geweld te maken. En jij hebt, en dat vind ik ook belangrijk om te melden... meer dan twintig jaar gewerkt als correctional... Officer. <lacht> Gewoon <lacht> ja, ja. ja, was een en leuke En daar kwam je dus de wolven wel tegen, denk ik ja, ook. De dan... wolven die gepakt waren. Ja, de, maar dan zijn ze anders. En daar ben ik anders, daar moet ik voor ze zorgen, daar komt het op neer. Ja, maar nog zijn het geen schatjes. Ja, maar vind ik toch anders. Ik vind een wolf op straat in vrijheid, want dat noem ik de wolf van de straat... die vind ik veel gevaarlijker. Ik heb het niet alleen over uh, verkeershufters, zoals Sven dat uh, er straks uitdrukte... maar ook over die, van die rotjochies die juweliers overvallen. Uh, mensen die uh, lopen te pesten. Gebleken is de laatste tijd wat dat voor slachtoffers kan, uh, kan opleveren. Twee, groot in het nieuws. Uh, ik denk aan de hulpverleners. Uh, de Telegraaf doet er heel erg veel aan deze dagen om ze in het zonnetje te zetten. Het uh, gaat over mensen als ambulancepersoneel. Die veelvuldig worden belaagd. Ja, ja, maar ik, ik zie dat veel breder. Uh, er, er is wat verkeerd in onze beschaving. Het is net alsof we onze beschaving kwijt zijn. Wij waarderen het niet meer dat we ambulancemedewerkers hebben. Nou, daar, daar ligt het in, daar zit het in. En jij gaat de wolven enige beschaving bijbrengen. Uh, laat ik zeggen, nee, de mensen die worden aangevallen ja. door de wolven. Ja, ja want aan die wolven is niks meer te verbeteren. Moet, met beschaving bedoel ik ook dat ik ook aan jou mag zitten. Niet in kwaade zin, want ik ga jou niet beroven, maar de ge gewone gemiddelde burger. Nou, ik sta hier dus gewoon met mijn spijkerjekkie, ja. mijn portemonnee zit erin. Daar staat Rien Aerts, uh, ja. de gorilla-redacteur van uh, onze redactie in Hilversum. Die um, uh, ook veel gepest is, hè, die Ria. Zo'n zo zo sukkeltje eigenlijk. Een mietje met jij, hoor, Rien. He? Ja, ja, ja. Hey, en we staan dus hier bij die achteruit geparkeerde auto, want dat is tip 1, hè? Ja, tip 1 is parkeer je auto altijd achteruit in. Waarom? is veiliger voor jezelf. Als je dan je portieren open hebt staan... kun je altijd achteruit wegkomen. Zit... In je garage. Veronderstel dat je een garage ja. hebt. Maar er zijn veel mensen in het gooien met een garage. Ja. ja. En dan ga je het huis in. Kijk, en dat is het leuke. In deze loods is een heel uh, een namaak situatie huis gecreëerd. Van, uh, van uh, hout staat het hier. Het is een, eigenlijk een soort toneeldecor opstelling. En er staat buiten de deur... want we doen net als we buiten staan... Uh, Adrie... Staat een tas van de Jumbo. Ja, dat is een Ja, ik moet mensen nog leren hoe ze hun woning binnenkomen. Als ze bijvoorbeeld boodschappen hebben gegaan. Echt waar. Leren hoe je je, bodem, bodem in, hoe je, hoe je woning in moet komen. Ja, ja, niet met je tas in je handen in ieder geval. Roberto is aan de telefoon. Die is blind. Die heeft een vraag aan Adrie. Uh, Mag ik het horen, Roberto? Nee, hallo. Ja, hallo. Hallo, ik ben niet blind. Ik ben slechtziend. Slechtziend, Ja. Ja, en dat, dat is zo, dus we vinden helemaal niet meer. De vraag aan Adrie is? Nou, of ik een, uh, of ik dus, uh, ja, uh, wat weerbaarder kan worden. Voor als slechtziende dus? Ja. Nou, maar misschien moet je naar Stafas komen, want je, doet, oh, je geeft ook ongetwijfeld cursus aan slechtzienden. Ja, ik heb iedereen? vorige maand heb ik een blinde mevrouw getraind. Die is pas twee jaar blind, dus die, die kan pas sinds twee jaar niet zien. En uh, wij hebben het verkeerde idee dat blinde mensen met hun gehoor alles opvangen. Nee, niet als je pas blind bent geworden. Zij uh, zegt, mijn leven is één grote chaos. Hoe moet je dat verdedigen? Um... Ja, want die heeft niet zoveel aan die regel daarvan. Ja. Kijk naar alle handen, nee. kijk nee. alle omstanders nee. aan. Verkenen nee. terrein. Nee. Die zal het op de tast moeten doen. Um, in ieder geval haar ledematen moeten gebruiken. Ze heeft een jaren in het loog gezeten. Daar gaan alle mensen naartoe die blind raken. En ja, ja. Um, daar hebben ze ook wat aan weerbaarheid gedaan. Wat, ik, wat ze bij mij heeft geleerd is... Ik heb geleerd om te incasseren. Dus het is, voor haar was het verkeerd om te denken dat ze wat kan voorkomen. Nee, zij moet uh, reageren op. Dus haar heb ik leren incasseren en daarop te reageren. Dat geldt voor Roberto is? ook? Ik weet niet in hoeverre hij, hoeverre hij iets nog ziet, maar als hij dus ja. zeg maar slechtziend is en als hij last heeft van een soort tunnelblik nog, dan kan hij inderdaad niks zien. Dan moet hij reageren op wat hem overkomt. Vertel eens Roberto, kun je nog wat zien? Ja, ik zie nog wel wat, maar een paar procent dan maar. Ik zie licht en donker en in het donker kom ik dus niet buiten. Nee. Dus bij jou komt het ook denk ik aan zo te horen op incasseren? Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Roberto, vind je het goed dat we nou eens het huis ingaan? En eh, Dank voor het bellen. Ik ga ja. Met Adrie de Hert. ga ik nou eens even... Eh, dit eh, nagebootste eh, woningje binnen. Waarom staat die, eh, die supermarkttas daar op de grond? Omdat je hem eerst neer moet zetten voor je woning ingaan. Zodat je je handen vrij hebt. Komt daar die dief aan en die pakt die, die boodschappentas en die rent er mee weg. Ja, maar ik heb beter met je spullen wegrennen dan met jou. <laughs> nu gaan we de deuropening in. Ja. Wat wil je weten, Jeroen? Nou, hoe moet ik nou als bewoner een, een fatsoenlijke ja. deur in? Ja, je moet er niet achter... ga ik mijn huis in? Ja, je moet, niet... dat <laughs> je moet er niet achter blijven staan. Dus wat er gebeurt is, als, als je... Open... Nou doe je me weer terug. <laughs> ja, sorry. Maar ik zei je net, ik ben heel, heel fysiek opgevoerd. Ik zit makkelijk aan mensen. Dat, dat zijn wij hier. Jongen, je, je duwt me maar alle kanten op. Oké, okay. nou. Als je dus de deur open doet... We staan dus, luisteraars, in de deuropening. Adrie staat voor mij in het huis en ik ben mijn huis nu aan het binnengaan. Ja. Ik loop dus met mijn gezicht naar de gang naar binnen. Mag dat? Uh, niet als je bent. En hoe voorkom ik dat? Door niet achter de deur te blijven staan. Wat veel mensen doen. Maar als je dan, als je dan kwaad in de zin hebt, druk je me achter mijn deur vast. Ja. Dan kan ik helemaal niks. Wat moet je als bewoner doen? Ik ben een indringer. Ja, dan moet ik toch naast de deur staan. Stel dat jij naar binnen wilt, dan ben ik die deur kwijt. Je loopt de andere kant op. Je, loopt dus... je staat nu tegenover de deur in plaats van er tegenaan. Ja, ja. En als jij nou naar binnen komt om iets naast te doen, dan kies ik de wand. Dat leer ik mensen, want... Dat... Je gaat nu tegen de muur staan in de gang. Ja. Maar nu ben ik als aanvaller toch binnen. Ja, klopt. Maar dan maar... heb jij iets gepakt. Nog niet. Maar ik wil alleen het verschil laten zien. Dat als ik uh, gewoon strak achteruit loop in mijn gang. dan laat ik jou de keus van welke kant jij mij benadert. om, om iets met mij uit te halen. Mm -hmm. Terwijl als ik de wand kies van mijn gang. dan beperk ik, ik al voor de helft jouw mogelijkheden. En ja, ik heb ook mijn meglight hangen. Wat is dat? Uh, mijn zaklamp. Een grote zaklamp heb je daar in een klem? Ja. Er zijn twee klemmen, maar deze zit in één klem. Ja, als je hem in die twee stopt, dan krijg je hem er niet snel genoeg uit. Dan krijg ik ook een hefboomwerk en krijg ik hem eruit. Ja, daar kan ik me mee verdedigen, niet gelijk door te slaan. Ik kan je ook in je gezicht zijn. Dan zal ik niet met je doen, oh Jeroen, want anders zie je niks. Alleen door je nu in je gezicht te zijn, ook lust, overdag, ben ik je even kwijt. Dan hoef ik je niet meteen te meppen. Het gaat over afleiding. Ja, ja en, en voorkomen dat jij kan doen wat jij wilt. Als ik je een paar keer met die meklaar in je gezicht heb geschenen... dan is het echt even wat gebeurd met jou. Ja. Nu gaan we, dringen we iets verder de gang door en dan zie ik daar een stoffer en blik staan. Stoffer en blik. Ja. Ik pak hem zelf even voor je op, want jij bent die bewoner. Jij bent die bewoner, maar ik liet hem vallen. Dus die bewoner moet hem ook goed vastpakken. Het is echt zo'n aluminium stoffer en blik. Ja, daar kun je gewoon mee slaan. Ja, het is gewoon een stofblikje, maar ik kan wel een paar meppen uitdelen. Ja, helemaal niet moeilijk, ook geen karate dingen. Gewoon, gewoon ermee slaan. Laten ja. merken dat je niet makkelijk bent. Dat is het enigste waar het, waar het voor dient. Ja. Ja. Je moet dus ook indruk maken op de indringer. Ja. ja, dat zijn we een beetje kwijt. Iedereen moet hier maar middelmatig zijn en meegeven. Maar ik vind dat je juist niet moet meegeven... Uh, er worden te veel mensen uh, zeg maar ergens op een bovenverdieping gevonden. Of Er zijn mensen die zijn nog steeds niet teruggevonden, maar... Uh, ja, je moet, uh, je moet voor jezelf staan. Ja, mannen van Stavast. Ja, ja. Stavast. Ja. Heel duidelijk. mooi gekozen, een mooi gekozen kreet. Een mooi gekozen naam voor jouw trainingscentrum. En daar zijn, zijn we dus nu binnen. Dus er staat een sofa. En naast die sofa een uh, opstelling van een uh, bokserspop. Duidelijk, een boksfiguur in het rubber met uh, een bivakmuts op. Je ziet alleen zijn ogen. Dit is een beetje de verplichte kost voor uh, geen boerka-dragers, maar wel het soort aanvallers bij juweliers. Ja, kijk, de, hij heeft een bivokmuts op. Uh, dit is alleen maar voor mijn cursisten om eraan te winnen. Ja. En uh, wij, wij zijn er niet meer aan gewend dat, dat het kan gebeuren dat je zo verrast wordt. En, uh, en de kans is natuurlijk heel klein dat zo iemand binnenkomt... maar op dat moment moet je er wel mee om kunnen gaan. Rien, Rien Aarts, uh, uh, uh, collega Rien, kom er eens. Waar is Rien gebleven? Rien is uh, nu buiten. Nou, die komt dan zo meteen wel weer naar binnen. Want ik heb er net, net, net heb je er een heel aardig traject met Rien afgelegd. Uh, dat, dat doen we dan uh, zo meteen wel. Ja, kijk, okay, daar is Rien. Toch uh, uh, redelijk getraind. Maar. Je hebt net even met hem iets uh, al geoefend. Zullen we het nog eens een keer doen? Jullie, jullie, ja. jullie rennen zo'n beetje, ja. zo beetje door dit ja. huis. Ja. We, gaan, we, gaan ja. Het, ja. we gaan het nog eens een keer overdoen. Rien kom, Rien. Rien komt binnen. Rien loopt de kamer in. En die gaat dus dwars door het raam. Wat is hier de bedoeling? Je ziet al gelijk dat Rien een fout maakt, want Rien heeft het voorgeoefend. En in de vooroefening maakte hij ook al een fout toen hij een paar keer het rondje had gelopen. Nou, het, heeft twee, uh, het heeft twee redenen om dit te leren, want hij staat nou al te heigen. Eén, we hebben hier geen trucken, we hebben hier geen geheime technieken. Het komt aan op kracht en conditie en uh, gezond verstand. En uh, die kracht en conditie uh, heb je nodig om niet alleen om jezelf te verdedigen... maar ook weg te kunnen rennen. Hier ging het gewoon dus puur om rennen, Rien. Ja, die conditie is weg. Die bestaat niet. Ja, maar je was wel weg. Je sprong toch vrij atletisch door het raam heen. Ja, maar hij maakte toch een fout. Ja. Vertel. Nou ja, hij maakt een fout. De route is zeg maar vast bepaald. En waarom doe ik dat? Om mensen te leren om in paniek en bij vermoeidheid toch het goede te doen. En dat is namelijk wegrennen. En als jij dan stukjes van het parcours overslaat... betekent dat dat je in je vermoeidheid en in je paniek een fout hebt gemaakt. Zoals hij net. En het komt er juist op aan om zo min mogelijk fouten te maken. Juist als je weg moet rennen. Want het gaat niet alleen om knokken. Soms moet je maken dat je wegkomt. En dan moet je gewoon. Ja, dan moet je goed maken dat je wegkomt. Dus, Rien? Ja, het komt ook omdat Adrie even voor de uitzending uh, leerde die me wat. Want ik ren als een kip zonder kop de, de hoekjes om... en ik wil zo snel mogelijk weg. Maar om een hoek moet je juist kijken of iets om die hoek staat. Ja. Volgens de regels. Precies. Je Verken ja. uw terrein. En dan ben je daarmee bezig. En dan mis je dus een raam waar je doorheen moet springen. Ja. Maar er zijn dus nogal wat vaardigheden nodig. Ik kan ja. nog wat luisteraars bedenken. 0800 1121. 0800 1121. Die dit aanhoorden en denken van... Er is nogal wat training nodig en wat atletische vaardigheid. Uh, je moest wel in conditie zijn om het, uh, um het, uh, het vluchttraject bijvoorbeeld goed ja. af te leggen. Ja, en, en toch zeg ik dat je vier trainingen genoeg hebt. Mm -hmm. Ja, Dan heb je de basis al een beetje door van hoe je heel moet blijven. En natuurlijk trainen er hier ook mensen die, die al een jaar bezig zijn, maar die vindt het gewoon leuk. Leuk om in conditie te komen, die voelen zich er goed bij. En die leren dan iets meer. Maar ja, je hebt wel gelijk. Je hebt iets meer nodig aan fysieke vaardigheid... dan alleen maar uh, leuke technieken. Er zijn uh, al, nogal wat klanten, hè, denk ik, sinds Savas bestaat. Ja. Ze weten je wel te vinden in een Ja, via mond-op-mond reclame, hoofdzakelijk, ja. Um, ik krijg een mailtje. Leuk, zo'n weerbaarheidstraining, maar de omschreven manier klinkt behoorlijk agressief. En wordt daarmee onderdeel van het probleem. Ja, dat, dat zat ik van tevoren al te bedenken. Ja, dat, dat kan zo overkomen. Goed mailtje. Ja, dat kan zo overkomen. Maar uh, agressie hoeft niet gelijk slecht te zijn. Uh, je ziet ook wel eens uh, topsporters in, in een balsport... Uh, heel, heel agressief reageren op een actie die ze moeten maken om, om te kunnen winnen. Maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Dan denk ik meteen aan die grensrechter die laatst is gemolesteerd... en uiteindelijk overleden is. Met alle maatschappelijke tumult van dien. Maar de, de, de, de, de wolven, de woeste wolven... die waren daar ook in een in, in meerderheid. Dat, dat, dat, moet je dat ook... Hoe kun je daar nou tegenwrapen en trainen? Ja, Zij waren niet in de meerderheid. De wolven de wolf in onze samenleving, dat is geen meerderheid. De meerderheid zijn de gewone normale burgers. Wat wij doen is dat wij als meerderheid ons niet voldoende uh, aaneensluiten om de minderheid, zeg maar de slechte burgers... de wolven, zoals ik die noem, om die te weerstaan. Wij, wij slagen er niet meer in om agressie van wolven te weerstaan. En dat probeer ik... Uh, daar zou ik graag van willen dat dat in onze samenleving... in de nette manier wel van betekenis gaat worden. Want agressie op zich is niet slecht. Maar zo ambulancebroeder dan, ja. het gebeurt straks weer met nieuwjaarsnacht. Iedereen zo, zo zat als een aap. En die man moet daar toch weer optreden omdat er iemand met een rotje in zijn oog is ja. getroffen. Ja. En dan, is, dan moet hij soms hele meutes uh, ja. weerhouden. Ja, schandalig. Het is, uh, maar wat we... doet hij daar aan dan, die man? Nou, hij zelf zou wat mij betreft wel als iemand weg mogen duwen. Waarom zeg ik dat? En dat klinkt dan wel agressief, zoals het mailtje net zegt. Maar dat is het eerste wat je moet doen. Je moet gewoon al van kiet af aan laten merken... dat jij niet accepteert dat jij in, in jouw maatschappelijke functie gehinderd wordt. Ja. ja. Wij zijn natuurlijk een beetje een gedeelte beschaving kwijt. Dat ja. we dit accepteren. Ja, ja, maar we zijn misschien ook wel zo beschaafd... dat we te beschaafd zijn geworden, te softie. Ja, maar dat noem ik dan geen beschaving meer. Binnen beschaving heb je ook... Uh, wij als samenleving, als beschaafde mensen... hebben de verantwoordelijkheid om het voor iedereen goed en leefbaar te houden. Beschaving is kortom ook weerbaar zijn. Ja. Ja, beslist. Ja. Ja. Maar dan nou vertelde ik jou ook voor de uitzending... dat ik uh, een um, jongen uit de allochtonenhoek... eens een keer een hoek heb gegeven, echt met mijn vuist... Ja. toen ik zag dat hij met mijn fiets vandoor ging. Ja. Waarop jij meteen adviseerde, niet doen. Ja. Althans, niet met de vuist. Nee, niet met de vuist, want uh, dan loop je zelf risico. Uh, als jij je schade krijgt op je gewricht in je knokkel... dan geneest dat heel slecht. Steken nog, als het gaat ontsteken, ben je vinger kwijt. Telefoon heb ik. Van wie? Wie is er aan de telefoon? Marco. Ja, ik ben uh, met Marco. Hoi. Wat is jouw opmerking, uh, Marco? Nou, ik, ten eerste ben ik het echt voor de volle 100 met, uh, met uw gast eens dat uh, dat voorop uh, gesteld. Het feit alleen is in Nederland tegenwoordig, als je op een gegeven met jezelf verdedigt, uh, hartstikke leuk voorbeeld bijvoorbeeld, die, uh, dat, dat, dat stoffer en blik... Maar stel je raakt iemand verkeerd en je raakt hem in mensen strot en hij bloeit op de, op de, op de, op de, in de gang uh, dood. Dan, uh, dan, dan ga jij voor de bijl. En of je hem de klap voor zijn kop geeft met een meklijt. Een want het ding hangt dan niet voor niks. En dan nee je nog, ik vind persoonlijk alle recht om dat te doen. Ja, uh, dan ga je gewoon voor de bijl. Op, op dit moment zitten er zelfs twee mensen vast. Die ene keer die heeft geloof ik een, uh, een, een inbreker in zijn huis vastgehouden. En die is, uh, uh, die, die, die, die man die hem vast heeft gehouden. Dus die bewoner van het huis, die zit nu vast. En die inbreker, die was na twee uur was die alweer buiten. En ja, dat is. Dat is ik, ik ben het helemaal met die meneer eens hoor. En ik ben, ik ben heel erg van. Uh, als ze op een gegeven moment er eigenlijk asociaal gedragen, daar is maar één remedie op. Sommige mensen reageren alleen maar. Als je op een gegeven moment op dezelfde manier terug uh, reageert. En dat is eigenlijk heel jammer dat je jezelf tot dat dat niveau uh, moet verlagen tot, uh, voordat die mensen eigenlijk voor je onder de, onder de indruk zijn. Maar het Marco, maar, goed, Marco, ja. je punt is gepakt. Ik heb je punt genomen. Het gaat dus over het niveau van weerbaarheid... en die merkwaardige tegenstelling tussen wat tegenwoordig op Z'n heet... het inbrekersrisico en het slachtoffersrisico, Adrie de Hert. Ja, ja, ik heb in, het in, gehoord. En, en, Marco, en nog even? Dat vind ik het ook, die bolven, dat moet je veranderen. Want het zijn geen bolven, het zijn parasieten van de maatschappij. Want een is is een respectvol dier en een parasiet. Het zijn parasieten die die maken misbruik van onze maatschappij. Jij, onze, vind, onze maatschappij. jij vindt wolf nog een te, te nette nette bewoording, Marco. Ja. Dat dus veel te goed woord. Als je goed naar een wolf kijkt, dat is het meest fantastische dier wat er maar op de, op de aarde rondloopt. En deze mensen die zich op deze manier manifesteren binnen onze, binnen onze uh, uh, maatschappij. Dat zijn geen wolven, dat zijn parasieten. Die maken misbruik van iedereen en alles En, van, en die denken daarop maar aan alles te kunnen doen. A de het nu even: over het slachtoffer tegenover uh, de aanvaller. En het slachtoffer ja, die, die, die dan in sommige gevallen de lul is. Ja, maar dat klopt ook. Uh, we waren nog niet helemaal. Uh, het, was niet, het hele verhaal was niet compleet over diezelfde, ook niet met die MacLijd. Uh, ik leer mensen niet alleen maar fysiek mentaal zich te verdedigen, maar ook uh, sociaal, economisch en strafrechtelijk, juridisch. En daar hadden we het niet over gehad. Maar natuurlijk moet je duidelijk maken dat je niet wilt vechten. En je moet uh, voor alle getuigen, als die in de buurt zijn, duidelijk maken dat jij niet uh, uh, dat, dat je bang bent voor het geweld. En dat je helemaal geen zin hebt om te vechten. En als dan uiteindelijk toch een, een fysieke confrontatie wordt... dan is het uit pure, pure noodzaak geboren. Mm -hmm. En uh, dat je dan in de slachtofferrol zit, Ja, dat is niet anders. Alleen je hebt jezelf wel verdedigd. Maar Wat vind je ervan dat slachtoffers... De, be, be, in het lotwacht van de daders in sommige gevallen ook in hechtenis worden genomen? Ja. ja, dat is de consequentie van het systeem dat we hebben afgesproken. En Ik ben er niet voor om tegen ons wettelijk systeem te ageren. Nee. Nee. Het gaat er in ieder geval om... Dat ene woordje, sta vast tegen de hufters. En dan krijg je een mailtje van iemand die zegt... de heer de Hed pleit dus voor geweld als antwoord op geweld. Ergo, dat zou het antwoord zijn op de Amerikaanse wapenlobby. Ik denk niet dat men zit te wachten op dit soort fatsoensrakkers van de koude grond. Ah, Jan Bakker, ja, tuurlijk. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee. ik heb alleen maar gezegd dat agressie is, is, is een, een menselijke, is, is binnen onze groep. Als mensen, al sinds wij mensen zijn, ik denk wel duizenden jaren... hoeft het niet altijd slecht te zijn. Agressief heeft ook betekend dat we, dat we wat voor elkaar durven te betekenen. En als dat betekent dat jij jezelf moet offeren... of dat jij aan de frontlinie moet gaan staan... Nou dan is dat een, een, een goed doel... Maar ik zeg helemaal niet dat je, dat je mee moet knokken met de wolven. Steken nog, net in antwoord op die ene manier die het over wolven heeft... dat er respectvolle dieren zijn, zeg ik... ja, waarom noem ik het nooit parasieten? Tegen een parasiet doe je niks. En dat weet ik uit ervaring, want ik heb in de parasiet opgelopen. Daar ben ik echt bijna aan onderuit gegaan. Daar doe je helemaal niks tegen. Aan een wolf wel. Als je weet hoe je met de wolf om moet gaan, valt hij je niet aan. We lopen eens even nog de kamer in en dan kunnen we naar buiten kijken rechts van het huis. Er staat een kruk. Ja. Nou, daar had ik ook nog niet eens over gehad. Maar er zijn wolven die jij wel zou kunnen bewerken met die, met die zaklamp. Maar dan hebben ze hun mes al in hun handen. Ja. Er liggen er twee. Hier, ja. Rien geeft me er één aan. Ja. Nou, dit is, een, uh, nou ja, dit is niet het scherpste, maar het is ook een oefenmes. Ja. Maar de, de wolven hebben echt hele scherpe. Ja. En ze zijn er snel mee. Ja. Dat is link. Ja, heel Wat heen. doe je daartegen? Weinig. Weinig. Dan is het rennen dus. Daarom leer ik je ook wegrennen. Ja, maar je staat dan toevallig wel, zoals je me net yes. hebt laten zien... met klopt. je rug tegen nee, de muur de je in de gang. Er zijn wel technieken voor. En, um, maar die komen niet uit de vechtsport. Het zijn geen moeilijke dingen, die kun jij zou leren. En dat, ik noem het bijvoorbeeld uh, hol en bol. Zeg maar, als uh, iets naar je romp komt, een steekwapen of iets uh, om jou te beschadigen... dan maak je je rug hol, of uh, bol. En als het naar je hoofd komt, dan maak je je rug hol. En ze ontwijken eigenlijk. Ik ken het, je kan het zo leren. Was Rien. Kom was Rien. Kijk, het is één keer vertellen en begrijpen. Rien klimt nu weer naar binnen. Ja. Oh, nou, een tijger is je het ook in onze riem. Maak je rug hol. Hier, nu gaat je ja. bol. Ik moet u even beschrijven. In, een, in het ene geval doe nog eens. Deze steekt richting zijn maagstreek. Rug hol. En dan hol bol. Ja. En nu rug hol. Ja, hij en hij wijkt achteruit. Ja. Ja. En nee. Als ik dus zeg, van je hebt maar vier trainingen nodig, dan is dat gewoon zo. Alleen, moet je dat doen? Nee, want het blijft levensgevaarlijk. Aan de andere kant, zeg ik, ze lijken zo echt mogelijk... omdat wij niet meer de vaardigheid hebben in ons land om daarmee om te gaan. En het is een messencultuur, hè? Even heel kort, want we hebben nog maar een half minuut. We hebben een messencultuur ja, in de ja, Sommige, Sommigen wel, ja. En daar moeten wij mee om leren gaan. Ja. Wat jij in ieder geval ons hebt duidelijk gemaakt in een half uur: dat je als een mes tekeer kunt gaan. Vooral door je houding. Wees getraind, ja. wees ja. waakzaam, wees weerbaar. Ja. Adrie de Hert van Stavast ja. in Heimnest, Hartelijke bedankt. Ja. Zakjes in elkaar slaan? Nee. <laughs> Leuk. Het is zaterdagmiddag, twee uur. Precies. Buiten staan de auto's. Precies. Binnen zitten Carlo en Bas. We worden op Twitter nog alles uitgemaakt voor rechtse ballen. Tijd voor de Trots Autoshow. Deze week klinkt die zo. De gast is ter blik op de weg, Leo de Haas. Beide doen we in de nieuwe Renault Clio. Nee. Je ziet er zitten zich weer een aantal luisteraars. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Zaterdagmiddag om 2 uur, vaste plek, de Tros Auto Show. Heb ik nog een nieuwtje? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je carrière. Zullen we het daar eens over hebben? Ben jij wel kritisch genoeg naar jezelf? Zeg eens eerlijk, zou jij jezelf opslag geven? En hoeveel procent van jou wil nou echt hoger op?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 Vanavond om vijf voor acht bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.